Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na maanden onderhandelen komt TikTok voor een deel in Amerikaanse handen. Daarmee is het verbod op TikTok in de VS van de baan. De vorige regering van Biden wilde de Chinese app verbieden... onder meer vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Bidens opvolger Trump wilde dat verbod voorkomen... door een nieuwe eigenaar te zoeken die de zorgen over die veiligheid zou wegnemen. Eerder deze maand zei het Witte Huis al dat er een deal was... Data van Amerikaanse gebruikers zouden nu op een Amerikaanse cloud-service worden opgeslagen. Bij ongeregeldheden in Doetinchem zijn zeven mensen opgepakt. Dat meldt persbureau ANP. Een demonstratie bij het gemeentehuis tegen de komst van een asielzoekerscentrum was uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen toen demonstranten vuurwerk en stenen naar agenten begonnen te gooien. In het gemeentehuis werd vergaderd over de opvang van asielzoekers... Raadsleden zeiden daar dat dreigen en schreeuwen niet de oplossing is. Na Feyenoord, PSV en Ajax hebben ook FC Utrecht en GoHead Eagles... de eerste speelronde in het Europees voetbal verloren. FC Utrecht verloor in de Europa League met 1-0 van Olympique Lyonnais. GoHead Eagles werd in de Europa League met 1-0 verslagen door FCSB Boekarest. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 8... De ochtend begint zonnig, later op de dag meer bewolking. En vooral in het oosten kans op regen. Tot de komende dag zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. 106 FM 106.9 FM I'm yeah. gonna take you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 You, I felt something I never felt time cause i got us for ya might make an exception for ya cause i've been feeling ya think i might be out of my mind i think that you're the one my last made me feel like i would never try again but when i saw you i felt something i never felt come closer i'll give you I saw you, I felt something I never felt Come closer, I'll give you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 Talking stuff